10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister De Jager denkt ruim 1 miljard euro te kunnen krijgen... uit de inboedel van de failliete IJslandse bank Icesave. Daarmee zou het grootste deel van de IJslandse schulden zijn afgelost... en dat zou een jarenlange procedure kunnen voorkomen. Nederland wil in totaal 1,3 miljard euro terug van IJsland... maar de IJslandse bevolking zei zaterdag in een referendum... opnieuw nee tegen een terugbetalingsregeling. De jager denkt dat de verkoop van oude gebouwen en grond van i -Safe nog veel geld kan opleveren. Als het nodig is, is hij bereid naar de rechter te stappen om de tegoede terug te krijgen. De Egyptische oud-president Mubarak is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de staatstelevisie kreeg hij last van zijn hart... terwijl hij werd ondervraagd door de openbaar aanklager over corruptie en machtsmisbruik. Mubarak zou nu op de intensive care afdeling liggen van het ziekenhuis van Sharm el sheikh de 82-jarige oud-president verblijft in die badplaats sinds begin februari, toen hij werd gedwongen de macht op te geven. Mubarak heeft al jaren een zwakke gezondheid. Het Egyptische leger en de politie hebben intussen een eind gemaakt aan een vijf dagen durende manifestatie op het Tagrierplein in Cairo. Enkele honderden mensen betoogden daar voor een snellere berechting van het oude bewind en voor de invoering van de rechtsstaat.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 Het weer: het wordt een heldere nacht met minima van 5 graden aan zee en 2 graden in het oosten. Morgen zon, maar ook stapelwolken en smiddagskans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond. De spanning was vooraf al te snijden op Old Trafford. Vechten Manchester United en Chelsea... om een plaats bij de laatste vier in de Champions League. Bas Tichler, hoe spannend is het nog? Eerlijk gezegd niet vreselijk... omdat de Manchester na de zegen vorige week in Londen... ook nu vanavond het 1-0 voorsprong heeft genomen... via een goal vlak voorrust gemaakt van de Hernandez... de Mexicaan op aangeven van Giggs... die op zijn beurt werd weggestuurd... met een werkelijk geniaal steekpaasje door O'Shea. De gelegenheidsrechtsbek... Ook dat log, maar dat zag er keurig uit. Chelsea was daarvoor eigenlijk de gevaarlijkere ploeg geweest... maar wist niet te scoren. Dan kijkt dus nu met nog een half uur te gaan tegen een 1-0 achterstand aan... en heeft dus twee doelpunten nodig. En dan de confrontatie tussen Barcelona en Shakhtar Donetsk. Dat leek een formaliteit. Het eerste duel eindigt in 5-1 voor Barcelona. Ronald van der Geert kan altijd nog verlenging worden, hè? Ja, als uh, Shakhtar er nog in slaagt om uh, in het resterende half uur... vijf keer te scoren, dan gaan we gewoon lekker door met deze wedstrijd. Maar uh, er zijn geen aanwijzingen dat we meer dan 90 minuten gaan spelen. Barcelona staat op 1-0 voorsprong door een goal van Messi. En het had zo mooi kunnen zijn. Ibrahim Afellay, hij had de 2-0 op de schoen. Maar keeper Piatov redde op zijn inzet van dichtbij. En morgenavond moet Internationale tegen Schalke... een 5-2 achterstand goedmaken om door te gaan. We kijken erop vooruit met PSV'ers met een verleden in Kelsenkirchen. De gekte rond Schalke gaat soms wel erg ver. We moesten handtekeningen zetten op, op echo's van kinderen... die normaal niet konden zien dat dat een kind was... maar dat, dat rompje van het kind hadden ze al blauw-wit ingeschilderd. En verder zijn we benieuwd welke twee korfbalploegen... in Ahoy gaan strijden om de landstitel. Vanavond waren de beslissingswedstrijden in de playoffs. En dat allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar centraal natuurlijk de Champions League. Man United's Chelsea-Bas. Chelsea met de, de wens om twee goals te maken om nog de halve finale van de Champions League te bereiken. Voorlopig dus 1-0 voor Manchester op Old Trafford na 63 minuten. De spitsen waarmee Ancelotti begon zijn naar de kant. Torres en Anelka. Torres scoorde dus weer niet. 13e wedstrijd sinds zijn overgang naar Londen. Daar zaten weliswaar ook twee Interlands met Spanje bij, maar toch 13 duels. Geen enkele goal. En dus nu ook bedankt voor de moeite. Hij al in de rust vervangen door Drogba. Die met een zuur gezicht de wedstrijd op de bank begon. En even geleden kaloe in het veld gekomen voor Anelka. Dat vond ik wel merkwaardig. Want Anelka was zeker in de eerste helft zeer betrokken bij alles dat blauw gevaar opleverde. Chelsea komt wel vaker en meer nu. Vanaf de linkerkant Malouda, de Fransman, ook bezig aan een hele behoorlijke wedstrijd. Balda Ramirez recht voor de goal en ook aan de rechterkant komt dan de rechtervleugelverdediger Ivanovic weer mee. Die zet de bal voor, daar is Lampard wel doorgelopen, maar de bal wordt door United uitverdedigd door Ivanovic opnieuw ingebracht. En dan deelt Kalou een duw uit, nee, Drogba is het een duw uit aan een van de Manchester-verdedigers en komt er een vrije schop aan. Ja, twee goals nodig op Old Trafford. Manchester heeft sinds de invoering van de Champions League nooit een wedstrijd verloren. Nadat het op een voorsprong was gekomen in de eerste helft. Weet u er nog Voorstaan met de rust betekent automatisch dat Manchester niet meer verliest in de laatste nou ja, 17, 18 jaar. Een ongelofelijke statistiek. Maar dus wel waar. Chelsea weet dat ook. Je zou bijna zeggen op het veld laten we hopen dat de spelers dat niet weten. Dan geloven ze misschien nog ergens in. Maar vermoedelijk is dat tegen beter weten in. Czech trapt een bal weg. De doelman van Chelsea die komt in de voeten van Drogba, die onder druk van Vidic geen controle over de bal heeft. Dan wil Manchester counteren. Lukt eigenlijk niet. Op het middenveld gaan de drie liggen van wie Ramirez er één is. De Portugese scheidsrechter zegt wat mij betreft mag het allemaal. We voetballen verder. Maar dan ligt de bal voor de voeten van O'Shea, De rechtsback van Manchester. United vanavond omdat Rafael, die daar dus normaal staat, geblesseerd is aan zijn knie. Maar hij stond dus wel, O'Shea aan de basis van de enige goal van deze avond. Knappe steekbal op Gix die even goed doorgelopen was. De bal vanaf de rechterkant kon voorzetten. Scherp en laag en bij de tweede paal was het twee minuten voor rust. Hernandez, de Mexicaan, die dus steeds vaker voorin staat bij United. Naast Rooney en Berbatov die zit de laatste tijd steeds vaker op de bank. Die Hernandez kon de bal binnen tikken van dichtbij. Komt Chelsea nog tot iets dat echt lijkt op uh, gevaar? Wordt het nog spannend op Old Trafford of gaat Manchester gewoon naar de halve finale? Het zijn vragen waarop we over een minuut of 25 het antwoord hebben. Voorlopig staat United dus met 1-0 voor. Shakhtar tegen Barca, Ronald. Het is 1-0 voor Barcelona door die goal van Messi gemaakt in de 43ste minuut. Prachtig doelpunt. De klasse van Messi werd daarin weer heel duidelijk zichtbaar. En net een kans voor Barcelona. Een kans voor Ibrahim Afelaj. Een aanval over, ja, over Messi die eerst de bal vrijmaakte. Drie man omspeelde. Vervolgens via de as richting de goal kwam. Zag dat Afelaj er goed voor stond. En probeerde uiteindelijk met het rechterbeen Afelaj in de verre hoek die bal binnen te tikken. Het lukte niet omdat keeper Piato Zat. En vervolgens komt Daniel Vest nog een keer vuren. Maar die schoot de bal hoog over de goal van Shakhtar Donetsk. Het blijft dus 1-0 na 67 minuten. Bij Manchester United, Chelsea 66 minuten op de klok. Manchester United op een 1-0 voorsprong nog altijd. En Chelsea komt. Het komt nu vaak, komt nu veel. Aardig drokbaar voorzet vanaf de rechterkant. Maar bal te hoog voor Kalou. Bij de tweede paal wil Malouda nog naar de bal. Dan denk ik dat Malouda zijn tegenstander op ver doet. Maar dat is dan... Door de scheidsrechter niet zo beoordeeld. Die tegenstander is Park. Via de Koreaan gaat de bal over de achterlijn. En Chelsea mag gewoon een hoekschop gaan nemen. Van der Sar schreeuwt. Dat is niet tevreden over hoe de manschappen staan. De hoekschop van Lampard komt. Van der Sar blijft staan. En doet hij daar goed aan? Dat is maar de vraag. Maar de bal gaat uiteindelijk net naast. En wordt gekopt door een oud-PSV'er Alex. Die dat krachtig doet. Want hangt op het goede moment in de lucht. Krijgt de bal ook precies op zijn knikker. Maar een metertje naast het doel van Van der Sar. Opnieuw een hele behoorlijke kans voor Chelsea in de tweede helft. Dat dus via Drogba met twee schoten waarvan één vrije schop toch ook al aardig op de deur heeft gerommeld. Maar nou niet echt op zo'n manier dat Van der Sar het antwoord schuldig moest blijven. Kortom de mogelijkheden net als in de eerste helft zijn toch voor Chelsea. Maar de ploeg die voorstaat is Manchester United na 67 minuten met 1-0. Het balbezit is voor Park. Die hem even terug kan leggen op Carrick. Carrick zoekt en vindt dan aan de linkerkant Rooney. Zeer bedrijvig, zeer veel in beweging. Nani aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Dreigt met zijn tegenstander Ivanovic te langs te gaan. Maar houdt vervolgens in. En dan gaat de bal weer terug naar Rooney. Die dus in de nationale competitie geschorst is voor twee wedstrijden. Omdat hij in de camera keek en heel hard aan het schelden was. In een wedstrijd twee weken geleden. Heeft dus een alle rust kunnen toeleven naar dit duel. Omdat hij niet heeft kunnen spelen het afgelopen weekend. Nani aan de bal gaat schieten. Nani, Nani! Oeh, dat scheelt niet veel. Omdat Tsjech uh, de redding wel in huis heeft. Maar daarvoor naar de hoek gaat. Dat lijkt allemaal heel lang te duren. Gek genoeg. En als hij dan in die hoek aankomt. Dan ziet de redding er ook zeer onorthodox uit. Alsof de bal vlak voor hem stuitert. En daardoor uh, krijgt hij er wel een hand achter. Maar stuit die bal weer heel hoog van het doel af. En levert het nog een hoekschop op. Voor Manchester United na 68 minuten. Het staat Nani achter de bal om die bal te trappen. Gaat hij erin is het hier natuurlijk gedaan. De bal komt voor Park. Die moet dan eigenlijk schieten op de rand van het strafgebied, Maar legt de bal neer voor Rooney. Die wil schieten uit een onmogelijke hoek. En dan ketst die bal af op de blauwen in dat strafgebied. Opruimen van Chelsea gaat zonder al te veel overleg. De bal gaat over de zijlijn. zeg maar, Ter hoogte van de middellijn waar Manchester mag gaan gooien. Kleine kansjes voor Chelsea. Dat is het in de tweede helft. Maar kleine kansjes zal niet genoeg zijn... ...om Van der Sar twee keer te passeren. Dat is wat Chelsea nodig heeft. Want voorlopig staat Manchester met 1-0 voor op Otterberg. En in Donetsch staat Shakhtar met 1-0 achter tegen Barcelona. Tel daar nog de 5-1 uit de eerste wedstrijd bij op. En dan weten we dat... Uh... Deze wedstrijd geen enkele vorm van spanning in zich heeft. Zeker niet omdat Shakhtar uiteindelijk ook wel beseft... ja, wat kunnen we nog in 22 minuten tegen Barcelona? Oftewel de geestdrift die de eerste 20 minuten terecht wel bij de thuisploeg heeft ingezeten... is langzaam maar zeker weg. Er zijn wel nieuwe mensen gekomen. De Boliviaan, Moreno bijvoorbeeld, net in het veld gekomen bij Shakhtar voor Adriano, de spits. En ja, die mag zich toch wel deze wedstrijd aanrekenen. Waarom? Omdat hij juist in de eerste wedstrijd in Barcelona zoveel kansen kreeg... en eigenlijk die wedstrijd heel anders had kunnen doen laten verlopen. Maar omdat hij faalde eigenlijk met name in de afwerking en Barcelona niet... begonnen we dus met een 5-1 voorsprong voor de Spanjaarden... tegen de ploeg uit Oekraïne, dat nu Spanje dus. Barcelona, Milito, de Argentijn, in het veld brengt voor Piqué... waar eerder al Xavi vervangen is door Pedro Rodríguez. Komt straks uh, nog wel een wissel aan. Ook misschien nog wel voor Ibrahim Afalai. Het is 1-0 door dat doelpunt van Messi hier voor Barcelona. Bij Shakhtar Donetsk tegen Barcelona. Ramirez bezorgt uh, de avond van Chelsea in feite een vroegtijdig einde. 20 minuten voor tijd. Ramirez, de Braziliaanse middenvelder, heeft al geel uit de eerste helft. Na een relatief onschuldige overtreding. En vergrijpt zich nu ter hoogte van de middenlijn. Hoe dom kan je zijn? Aan tegenstander Nani die de bal wil aannemen. Van achter duikt Ramirez erop als een bezetende werkelijk. Nou kan de scheidsrechter al zou hij het willen. Toch echt niets anders doen dan daar minimaal weer een gele kaart voor geven. En dat betekent Ramirez naar de kant met twee keer geel. Abramovic op de tribune ziet het met ledenogen aan. Dat de droom, want dat wil hij zo graag de Champions League winnen, ook dit jaar normaal gesproken niet meer binnen het bereik zal komen. Ramirez twee keer geel, Manchester op een 1-doel voorsprong door de goal van Hernandez en dus Chelsea met een man minder in het veld. Dan zijn de problemen groot en weet United normaal gesproken dat het dit moet kunnen uitspelen. En zal Ferguson een stuk vrolijker op zijn stoel zitten dan zijn collega Ancelotti. Al was het waarom om het feit dat je met een 1-0 voorsprong weet dat de tegenstander twee goals nodig heeft. Uh, bovendien, Manchester was er zo even dichtbij. Om de wedstrijd helemaal op slot te gooien. Knappe actie van Rooney aan de rechterkant van het veld. Want hij is snel bedrijver en overal weer op het veld te vinden. Dit keer vanaf de rechterkant een gave voorzet in de doelmond bij Giggs. Maar zijn kopbal was veel te zacht. Dan kon de Tsjech worden gered. Weer Rooney nu voorzet. Bal weggekopt door. Uh, Chelsea komt die bal voor de voeten van Nani. Die hoopte daar wel op. Maar uiteindelijk wacht hij zo lang. dat Ivanovic met de bal vandoor kan. Die zet het op een lopen. Komt dan halverwege de helft van uh, Manchester uit. en krijgt dan een duel van Nani. En dat levert dan Chelsea nog een vrije schop op. Nee, de ploeg uit Londen heeft echt een wonder nodig. om hier nog wat uh, te halen. En als je een wedstrijdstrijd zoals deze. waarin je wel wat mogelijkheden hebt gekregen. die onbenut hebt gelaten. de tegenstander uit een van de weinige kansen hebt zien scoren. en dan even je ploeggenoten kwijtraakt met twee keer geel. Dan kan ik me voorstellen dat het vertrouwen langzaam maar zeker ook weg is. Of gebeurt er snel misschien iets goeds voor de ploeg uit Londen. Vrij schop komt van de Ivanovic vanaf de rechterkant. Maar wordt even makkelijk door Giggs weer de andere kant op getrapt. 18 minuten nog. Het lijkt gedaan op Old Trafford. Het is 1-0 en Chelsea met een man minder. 19 minuten nog in Donetsk bij Shakhtar tegen Barcelona. In dat, uh, dat Donbass-arena waar het publiek zich nog wel roert. Maar met name in de richting van Milito. Barcelona staat met uh, 1-0 voor. En Milito is een paar minuten geleden in het veld gekomen. En had er eigenlijk al niet meer bij mogen zijn. Want hij maakte een schandalige overtreding op een invaller bij Shakhtar. Eduardo, die uh, over de middenlijn kwam met uh, de bal. Ja, Het was eigenlijk een, een verdedigende actie van Milito. Waarbij hij wat uitgleed, maar vervolgens wel het beenhoog. Strak in het kruis van Eduardo planten. En een, ja, een vieze nare overtreding die niet helemaal goed is ingeschat door Florian Meijer. De scheidsrechter vanavond geeft uiteindelijk de Argentijnen gele kaart. Maar het had gewoon exit moeten zijn voor die invaller dus bij Barcelona. Waar overigens Iniesta ontbreekt en dat is een bewuste actie. Want die stond op scherp in de eerste wedstrijd. En heeft vorige week er alles aan gedaan om uiteindelijk een gele kaart te krijgen. Om in elk geval schoon aan de kwartfinale te kunnen of aan halve finale te kunnen beginnen. En het lijkt erop dat Barcelona daar ook in gaat slagen. Zeker omdat er maar één kaart is voor Milito. En Milito is normaal gesproken geen basisspeler. Barcelona probeert dus schadevrij naar het einde te komen. En kan zich dan gaan richten in de Champions League. In elk geval die twee strijd met Real Madrid. Niet alleen overigens twee keer in de Champions League. Maar ook nog in de competitie. En in de bekerfinale tegen Real Madrid. Dus de liefhebbers van El Clasico kunnen de komende maand hun lol op. Als Barcelona het balbezit heeft. Via Daniel Ves. aan de rechterkant te terugspelen. Weer richting de centrale verdedigers. Busquets en Milito. Dan gaat er wel wat stoorwerk uit van de spelers van Shakhtar. Maar uh, ja, echt uh, eenvoudig gaat dat niet, het bal veroveren. Nu lukt het wel, omdat Milito in de fout gaat en er een aanval opgezet kan worden. Er kan uiteindelijk gescoord worden. Nee, kan er niet. Omdat er van dichtbij geschoten wordt door een uh, aanvaller. Dat is of die Armeense middenvelder, Miki Thirian. Maar de redding van Valdes is prima. Eindelijk is er wat ruimte voor Shakhtar om te combineren. En wordt die uh, Armeense ja, defensieve middenvelder die nu, nu een stuk aanval. Speelt. Eindelijk eens een keer gevonden in het strafschopgebied. Maar is de redding van Valdes prima. En blijft het dus gewoon 1-0 voor Barcelona in dit stadion in Oekraïne. En dat met nog 16 minuten te spelen. komt er natuurlijk nog wel een corner aan. Maar die komt vanaf de rechterkant. En die is zo eenvoudig te vangen voor Valdes. Dat de keeper van Barcelona die twee, drie reddingen heeft moeten verrichten. En dat prima heeft gedaan, die Victor Valdes. Dat die Valdes de bal weer in het spel kan gaan brengen. Barcelona sleept zich dus naar het einde. En Shakhtar is klaar in de Champions maar goed, we moeten nog 16 minuten en hopen op nog wat Spaanse hoogstandjes. Verkeer op het plein. Ze moet wijken voor Barsi. Ja, spanning terug in uh, Manchester als Drogba scoort en Chelsea op gelijke hoogte zet. Want uh, Drogba die al baalde dat hij niet speelde omdat uh, de voorkeur uitging naar Torres en Anelka. En nu in het veld komt wordt uh, weggestuurd door Escher met een knappe bal vanaf het middenveld. Dan staat hij op het randje van buitenspel maar is hij razend snel weg uit de rug van Vidic en Evra. En gaat de bal langs van der Sar. Het gebeurt 13 minuten voor tijd. De goal van Drogba, die er dan nou ja, aan zat te komen wilde ik zeggen. Ik weet echt niet of dat zo is, want Chelsea was wel dreigender en gevaarlijker, maar niet levensgevaarlijk. Maar dat er een keer een moment zou komen dat hij wel bijna zou kunnen vallen, dat wisten we nu. Aan de andere kant, och och och, meteen 2-1. Manchester slaat bijna vanaf de aftrap weer toe. En het is Ji Sun Park, de oud-PSV'er, die totaal over het hoofd wordt gezien. Aan de rechterkant in de verdediging bij Chelsea. Want hij staat werkelijk volledig vrij. Er komt een aanval die eigenlijk als een soort handbalaanval begint aan de andere kant. En dan vervolgens via drie pionnetjes uitkomt bij Park. Die dus helemaal vrij staat. En zegt, dan ram ik de bal wel langs Tsjecht in de verre hoek. Boom, 2-1 voor Manchester. En zo was de spanning wel terug. Maar duurde dat ongeveer een minuut. Even een doelpuntje halen bij Shakhtar Barcelona, Ronald. Dan heb jij misschien het boek van deze wedstrijd gelezen. Want ik heb nog geen signaal dat er een doelpunt gaat vallen in het du duel dat nog een minuut of 13 duurt. Maar wel een 1-0 voorsprong kent voor Barcelona. Misschien dat het kan. Eduardo namens Shakhtar aan de rechterkant bij het schaps op het gebied van Barcelona wordt gevonden door Moreno. Dan kan hij misschien schieten, Eduardo. Nou Sterker nog, hij schiet zelfs, maar hij schiet uiteindelijk naast de goal van uh, Valdes op aangeven van dichtbij van Miquitalian dat was overigens de man die net dus ook schoot op de vuisten van Valdez nu vindt hij Eduardo het is een zacht tikje maar als ik goed kijk naar de herhaling lijkt het er toch op dat Shakhtar hier een corner verdient en die wordt door Maya niet gegeven. Tot afgrijzen van Luquescu, de Roemeense coach van Shakhtar. Het is dus gewoon een doeltrap en Valdes gaat zich opmaken voor die doeltrap. De drie wissels bij Barcelona zijn ook geweest. Piqué, Xavier, Via naar de kant. Cefren, Pedro en Milito erin. Dat betekent dat Ibrahim Afelai gewoon lekker 90 minuten mag voetballen bij Barcelona vanavond. En dat ongetwijfeld naar tevredenheid van Guardiola tot nu toe heeft gedaan... Alleen dat aardige optreden en zijn eerste Champions League basisplaats... niet heeft kunnen bekronen met een doelpunt. Want hij was er dichtbij op aangegeven dus van Messi. Alleen de keeper Piatov lag in de weg. Nu weer balbezit voor Barcelona. Met even Keita, met Dani Alves. De van Messi. Rond de middenlijn allemaal speelt de Barcelona elkaar de bal toe. En lopen de mannen in het oranje, die van Shakhtar dus, wel richting de bal. Maar komen ze er niet aan. En het is echt zo dat Barcelona een tempootje lager acteert... dan dat we dat van ze gewend zijn. Maar nog altijd in deze fase dus... heel veel. Balbezit. Het heeft ook te maken met het ongeloof dat er inmiddels wel bij Shakhtar is. Na dus al eerder gememoreerd het aardige begin. Maar ja, dan moet je gelijk één of twee te maken. Dan maak je Barcelona nerveus. En nu overleefde Barcelona eigenlijk die eerste 20 minuten kinderlijk eenvoudig. En is er daarna ook niks meer aan de hand geweest. Zeker niet na die 1-0 voorsprong van Messi. Gemaakt door Messi in de 43 e minuut. Shakhtar heeft nu wel balbezit op eigen helft. Maar wordt opgejaagd door Barcelona. Dat dan toch blijkbaar denkt van nou laten we nog maar even kracht zetten. Het sorteert effect dat Barcelona heeft de bal te pakken. Kan nu via de as van het veld eruit komen. Sterker nog, aan de rechterkant is de vrijheid gevonden bij Dani Alves. Die legt de bal neer bij Messi in het strafschopgebied. Die moet je zo vrij niet laten. Een wippertje van Messi. Het had heel mooi geweest als hij erin was gegaan. Maar uh, Piatov staat op die inzet van een middeltje of tien van zijn goal. Gewoon op de lijn en pakt hem op. Gooit hem wel weer in één keer in de richting van Barcelona. Alves weer met een voorzet. Messi, Piatov ertussen. Messi vlak bij de achterlijn legt hem terug. Nou, gaat er nog iemand schieten? Ja, nu gaat er geschoten worden. Maar over de goal van... Uh... Jacques, daar gaat die bal heen. De inzet is van Adriano. Twee momenten dus voor Barcelona in de slotfase bijna van dit duel. Barcelona dat wel met 1-0 voor staat door die goal dus van Lionel Messi. 2-1 is het bij Manchester United-Chelsea met nog 10 minuten te gaan. En twee hele snelle goals binnen de minuut. Eerst de gelijkmaker van Drogba en dus meteen het antwoord van Manchester via Jisun Park. Het is zo moment dat als je vanavond op teletext kijkt dat je niet eens meer kan achterhalen of het nou eerst 2-0 of 1-1 werd. Want beide doelpunten zijn gemaakt in de 77ste minuut van deze wedstrijd. Maar het werd dus eerst 1-1. Maar de spanning in deze wedstrijd die even terugleek was dus een spanning die niet meer dan luttele seconden duurde. Teruggebracht door Drogba die ook behoorlijk zuurtjes keek. Toen Luttel een seconde later Park aan de andere kant de bal weer achter zijn doelman Tsjech had geschoten. Nog negen minuten te gaan. Kan Chelsea de rug nog recht? En zo ja, wat heeft dat dan voor waarde? In de wetenschap dat de twee goals volgen nog moeten volgen. Met een man minder na nou, dat wegsturen, dus ook nog van Ramirez. Er gaat nog maar eens gewisseld worden aan de kant van de ploeg uit Londen. Daar komt uh, Paulo Ferreira. Dat lijkt mij een bek. Komt in de ploeg en dat gaat al ten koste van Alex. Daarmee ben je denk ik wel je stormram kwijt, mocht je al in de buurt willen komen. Van uh, dat doel van de tegenstander, normaal gesproken gaat Paulo Ferreira dan aan de rechterkant spelen, wordt Ivanovic centrale verdediger. Balbezit is voor Chelsea via een ingooien aan de rechterkant van het veld. De nieuwe man de Portugees Paulo Ferreira mag daar gaan gooien. Kort 1-2 is er met Eschen. ook oh, dus hier wel handig weg voorzet, aardig en wordt dan uh, wel verlengd door Manchester United via de aanvoerder Vidic. Maar die kopt de bal eigenlijk gevaarlijk voor zijn eigen doel langs en heeft nog gelukt dat daar geen uh, spits van Chelsea nog achter staat. Balbezit wel weer voor Chelsea. Vrij makkelijk, vrij snel, via Cole en Malouda. En nu ook aan de linkerkant, waar Cole wel even bewegingen maakt. Maar dan zou hij de bal moeten krijgen van Malouda. Die wachtte lang op de schepping van Manchester United. De bal terug naar de doelman van de Sar. Die dan in ieder geval gepasseerd is vandaag. Dat uh, gebeurt in bij wijze van spreken ook vaak en niet dan wel. Terwijl nu Chelsea moeizaam uitverdedigt. En Rooney en Hernandez nog wel even geloven in die bal. En doorlopen en als hij terug gaat naar de keeper. Ook Park komt zich ermee bemoeien nu. Paulo Ferreira net in het veld opgejaagd. Maar kan de bal bij Ivanovic, die inderdaad in het centrum is gaan spelen, nu kwijt. En dan komt hij voor de voeten van Essien op het middenveld. En is het zoeken naar de vrije mensen, voor zover ze er al zijn dus. Als je met een man minder speelt. Wel nu, Paulo Ferreira goed doorgelopen vanaf de rechterkant. Dat is dus zijn opdracht. Aardig wippertje ook. Dan moet er geschoten worden. Dan wordt er ook geschoten door Kalou. Uit een moeilijke hoek, dat moet gezegd. Maar de bal, die ook niet al te veel kracht meer heeft, gaat in de handen van Van de Sar. Zeven minuten nog te gaan. Manchester... Chelsea het is uh, 2-1 omdat uh, vooral dus Park de wedstrijd weer ontdeed van alle spanning door in dezelfde minuut als waarin Drogba de gelijkmaker maakte ook weer te tekenen voor 2-1 voor United. 1-0 bij de wedstrijd die Barcelona in Donetsk speelt tegen Shakhtar. Dat doelpunt is gemaakt in de 43ste minuut door Lionel Messi. man die nu goed verdedigd wordt door een van de centrale verdedigers van Shakhtar. Shakhtar had het net moord en brand gehulde omdat het een penalty wilde. Willian ging het schafsopgebied in de Braziliaan en ging over het uitgestoken been van Mascherano. Althans, zo zag het er in eerste instantie uit. Maar de scheidsrechter stond er net iets dichterbij dan ik en heel veel mensen op de tribune. en zag dat het een pure schwalbe was, hield de kaart op de zak nu een naam. Aand van over de rechterkant. En dan is daar de kans voor Moreno om een goal te maken. Maar Moreno is geen topper. Dat is wel gebleken in het gedeelte dat hij mocht spelen. Goeie paas vanaf de rechterkant. Maar Moreno schiet de bal uiteindelijk naast de goal van Barcelona. Het was mooi geweest omdat Jacques daar al lang niet meer op zoek is... naar die plek in de halve finale. Maar wel gaat proberen om die ongeslagen status hier behouden te, te behouden. Ongeslagen status dan weliswaar in de Champions League. Want de ploeg was al drie jaar ongeslagen in thuiswedstrijd. ...maar verloor het afgelopen weekend... ...en dan hebben we het over alle competities... ...het afgelopen weekend een uh, competitiewedstrijd... ...tegen Obolon Kiev... ...en daarmee kwam er dus een einde aan een hele lange reeks... ...en in dit stadion uh, was tot dan toe... ...helemaal nog niet verloren... ...Sjakta dat sinds uh, 2009 september... ...in dit uh, stadion speelt Barcelona... Probeert maar weer eens aan te vallen met uh, bal richting Jeffren aan de linkerkant van het strafstopgebied. Die gaat dan wel een kopduel aan met uh, de rechtsachter. Dat is Covien, maar uh, die uh, twee raken elkaar met het hoofd. En de rechtsachter van Shakhtar is er even niet zo heel best aan toe. De verzorging is gewenst, dat geeft Florian Meijer ook aan. Twee komen hard met elkaar in aanraking. Dus even een stop hier met nog om een uh, minuutje of zes. Barcelona op een 1-0 voorsprong bij Shakhtar. Nog manchester Chelsea. Het is 2-1 opgeteld bij de zegen van United in Londen vorige week. Dus eigenlijk 3-1. Chelsea met een man minder. De twee gele kaarten van Ramirez. Flikker streep door de rekening van Ancelotti. Die uh, weet dat het met nog vijf minuten te gaan. Dus gedaan is normaal gesproken. Want uh, ja, zo werkt het nou eenmaal. Of hij nou achteraf een goede keuze heeft gemaakt, de trainer van Chelsea. En dat is achteraf wel makkelijk door toch weer met Torres te beginnen in plaats van Drogba. Niet alleen omdat Drogba scoort, maar omdat hij... Toch drie, vier keer betrokken is bij gevaarlijke momenten in de tweede helft. De helft die hem was gegund vanavond. En Torres eigenlijk helemaal niets heeft laten zien. Ah, daar zal de Engelse pers voel ik nog wel het een en ander over zeggen. En schrijven de komende dagen. In ieder geval zolang Torres er niet in slaagt om ook maar één goal te maken in een blauw shirt. Zal die discussie nog wel aanhouden. 4,5 en half minuut nog. Chelsea heeft de bal van achteruit. Ivanovic, diepe bal. Kalou springt, maar wordt afgetroefd in de lucht door Ferdinand. Die eigenlijk al de hele wedstrijd een beetje trekkenbeent. Omdat hij licht geblesseerd lijkt. Smalling loopt eigenlijk al de hele wedstrijd warm ook. Maar hoeft nog niet uit de trainingspak. Want hij staat er nog altijd. Drogba nu aan de bal. Kap naar binnen. Gaat hij weer schieten? Drogba? Ah, nee, dit is een paasje dat eigenlijk te kort is voor Kalou En eigenlijk te zacht is voor een schot. En in de handen komt van van de Sar. Maar omdat United balverlies leidt op het middenveld via Park. Kan opnieuw Chelsea de vooruit. Heel eventjes dan. Want Park herstelt het. Er komt een diepe opening naar de zijkant. Daar wil Valencia wel naartoe. Invaller. Aan de kant van Manchester United voor Nani in de ploeg gekomen. Die we overigens erg beviel vanavond. Maar die paas wordt er dan weer door Chelsea uitgehaald. Zodat de ploeg uit Londen toch weer de bal heeft. In de laatste vier minuten van de wedstrijd. Lampard aangenomen. Gekeken. Van de bal gezet. Die blijft wel in het bezit van de Londenaren. Goede diepe bal. Naar Calou die wil de bal in één keer meenemen. Daar zit United dan weer tussen. Snordig ingeleverd. Maar Luda gaat van afstand schieten. Goede redding van de Sar. Prima redding van van de Sar. Die op dat schot van de Fransman toch nog wel even gestrekt naar de hoek moet. Op zijn 40ste. Want uh, dat gaat eigenlijk ook niet meer vanzelf zou je zeggen. Maar bij Van der Sart blijkt het alsof alles nog altijd totaal vanzelf gaat. Want hij is nog altijd even goed en even scherp als hij altijd is geweest. Goede redding op het schot van uh, Malouda. Maar dan komt Chelsea weer. De bal weggekopt. Het strafschopgebied uit. Na een voorzet van uh, Essien. En dan op het middenveld. Het is echt ongelooflijk dat het team van Chelsea daar iedere tweede bal hebben. Omdat Manchester in de slotfase alleen maar achteruit loopt. En daarmee de problemen toch een beetje over zichzelf afroept. Natuurlijk, problemen zijn niet zo groot omdat de tegenstander twee goals nodig heeft. Maar Manchester kan het zichzelf wat makkelijker maken. Nu komt er een vuurpijl naar voren in de hoop dat Hernandez erbij kan. Dat kan hij niet, maar het verdedigen van Chelsea is zwak. En dan toch nog Rooney. Rooney wurmt zich langs Ivanovic. Dat wil hij althans, maar Ivanovic duwt hem naar buiten. Zodat Rooney bij de zijlijn aangekomen alleen maar de bal terug kan leggen op Park. Park gaat al met grote stappen richting het doel. Gaat schieten, dat schot wordt gekraakt. En gaat er dan de andere kant van het veld, wilde ik zeggen, over de zijlijn, Maar dan kan die bal door Rooney weer worden binnengehouden. Nee, er is gefloten zelfs na een overtreding. Oh nee, het spel gaat wel gewoon door. En uh, Manchester heeft de bal, maar niet op een punt waar dat nou verschrikkelijk gevaarlijk is. 2,5 minuten nog te gaan, plus wat extra tijd. United leidt met 2-1 op Old Trafford tegen Chelsea. Keita heeft het balbezit voor Barcelona. Shakhtar Barcelona 0-1 met nog een minuutje of drie te spelen en dan nog wat extra tijd. Messi gaat dus uh, waarschijnlijk het enige doelpunt van de wedstrijd maken. Want Barcelona komt eigenlijk ook niet veel verder meer dan wat combineren op de helft van Shakhtar. En Shakhtar probeert er dan heel af en toe eens uit te komen. Maar als het dan al eens op de helft van Barcelona is, dan leidt het eigenlijk meer balverlies dan dat het tot een bruikbare aanval komt. Overtreding nu gemaakt door Adriano, halverwege zijn eigen helft. Die is het slachtoffer. Dat is uh, Rakitski. Die krijgt een tikje van de Braziliaanse bek. En dus een vrije trap voor uh, Shakhtar Donetsk, Dat in elk geval op jacht is naar een punt. En misschien dan ook wat centjes vanuit de UEFA. Omdat een gelijkspel nou eenmaal toch wel wat oplevert. En daarmee de clubkast respect kan worden. Aanval misschien nog van Shakhtar. Als het tenminste allemaal in combinatie goed wil lopen. Vanaf de linkerkant. Daar is uh, de linksachter uh, mee, uh, mee opgekomen. Dat is Cevchuk. Maar die verliest de bal aan Daniel Ves. En Daniel West krijgt dan weer een tikje van Sefchuk. En dan krijgt de Barcelona een vrije trap met nu nog twee minuten te spelen. Barcelona dat weer terugspeelt. Rustig naar achteren, naar Busquets. Naar de invaller Milito die zich aan de linkerkant ophoudt. En nu ongetwijfeld een man gaat zoeken waar hij de bal kwijt kan in de voeten. Dat was Luis Pedro. Had dat kunnen zijn? Of Jeffren? Jeffren krijgt hem. En Jeffren schiet hem dan uiteindelijk tegen de rechtsachterop. Dat is Cobin. En dus weer een ingooi voor Barcelona. Barcelona dat heel veel balbezit gehaald heeft in deze wedstrijd. Nou, lukt iets duchten heeft gehad. Maar wat opvalt is het enthousiasme van het publiek in Donetsk dat nog altijd met de vlag aan het zwaaien is dat de helmen de oranje helmen die voorafgaand aan deze wedstrijd zijn uitgedeeld nog altijd draagt en er een oranje feest van maakt. Het feest dus van Shakhtar wat wil je ook, want een van de grootste ploegen van Europa Barcelona is op bezoek en daar wil je van de eerste tot de laatste minuut vol enthousiasme van genieten. Messi is weer eens bezig aan een aanval als die wordt gestuit niet helemaal volgens de regels Volgens scheidsrechter Meijer. En dus nog een vrije trap voor Barcelona. Metertje of 3-4 bij het strassopgebied vandaan. Nou, dus iets verder weg. Ik dacht eigenlijk dat de, de, de actie iets verder richting het Schassumgebied werd uitgevoerd. Maar het is een meter of 25 van de goal. En drie mensen van Barcelona staan nu achter die vrije trap. Ongetwijfeld met het idee om die rechtstreeks achter Piatov te knallen. Ik weet niet of Affalay daar zin in heeft. Heeft zich wel even gemeld bij het groepje. Maar ze ongetwijfeld in de rangorde nog niet zodanig ver zijn. Dat hij een vrije trap mag nemen in een Champions League wedstrijd. Keita staat erachter. Man die vorige week ook een doelpunt maakte. En Piatov staat op de lijn. Maar het zou ongetwijfeld uh, Dani Alves worden. Ja, die wordt het ook. Maar het is een soort conversie bij het rugby. Want de bal gaat hoog over de goal. Het blijft u dus 1-0 voor Barcelona. In de extra tijd aangekomen op Old Trafford. Nog uh, 2,5 minuut daarvan over bij Manchester. Chelsea. Daar is de spanning toch eigenlijk uh, weliswaar wat minder dan bij Ronald. wat er ook wel weg. 2-1. Opgeteld bij de 1-0 van vorige week. Is dus 3-1. En heeft Chelsea met een man minder naar de rode kaart van Ramirez. Twee goals nodig in de laatste minuten. Kortom... Einde verhaal normaal gesproken. Chelsea uh, probeert het nog wel. Met de moed der wanhoop zo even nog een kopbal gezien van Lampard naast. De frustratie spatten er, er werkelijk vanaf nadat hij de bal had naast kopt. En United blijft eigenlijk vrij makkelijk staan. Vindt wel dat ze te veel achteruit lopen in de slotfase, maar vooruit. Zolang de tegenstander geen grote kansen krijgt, mag dat. En heb je gelijk als uh, trainer door het zo te doen. Komen ze nog een keer. Valencia, een van de invallers, die wil nog wel. Geeft de bal aan Hernandez. Die hem in de middencirkel kwijt kan aan Rooney. Rooney kiest dan voor Gigs. Nee, de bal gaat eigenlijk een beetje tussen Giggs en Park in. En komt dan voor de voeten van Park. We maken dus van die belangrijke tweede goal in dezelfde minuut als waarin Drogba de gelijkmaker achter Van de Sars schoot. Was het uh, raak via Park. Volledig over het hoofd te zien door de Chelsea verdediging. Schoot hij in de verre hoek binnen. Park nu onderschept hij een bal van Paulo Ferreira. Goed paasje. Dan gaat Hernandez op jacht naar zijn tweede. Nee, want uh, Ivanovic tikt hem dan op het laatste moment. En dat is ongeveer op de rand van het strafhoekgebied van Chelsea. De bal weer van de schoenen. En dat betekent dat er geen derde treffer van Manchester United komt. En dat Chelsea de bal nog een keer mag overnemen. Het zal de vierde keer in de laatste vijf jaar worden dat Manchester United zich plaatst voor de halve finale. Dat zijn toch cijfers die weinig uh, ploegen in Europa kunnen overleggen. Dat is een uh, knappe prestatie van uh, de ploeg die dus in 2008 in Moskou van Chelsea de finale won. na strafschoppen dat weten we allemaal nog. Met een uh, behoorlijke aardige rol toen ook nog voor... Van der Sar. En de man die daar nog steeds ziek van is. Want die miste toen. Gewoon op de paal. Terry. Krijgt dus in ieder geval dit seizoen geen kans om dat op een ordentelijke wijze te herstellen. Rooney. Manchester speelt nog een keer de bal rond. En dan uh, onderschept Drogbaan nog een keer. Die toch in ieder geval op het scorebord verschenen is. De spits die dus op de bank moest beginnen. Maar dus voor Torres in het veld kwam. Manchester United aan de bal. Park laat hem liggen voor Evra. Het is rustig rondtikken op het middenveld. De klok zegt dat we nog 20 seconden spelen. En ongeveer vanaf de middenlijn gaat Rooney wel schieten op het doel van Tsjech. Omdat hij gezien heeft dat de keeper ietsje te ver voor zijn doel staat. Nou, als er één kan, één is hier op het veld die dat kan, is Rooney. Maar Tsjech heeft op het allerlaatste moment nog wat stapjes naar achteren gedaan. En gedacht, uh, dit lijkt me voldoende. Dan is het voorbij ook. Blijdschap is er terecht bij Manchester United. Want de koploper... In de Premier League verslaat de regerend landskampioen. Met andere woorden, Manchester United verslaat Chelsea. Door eerst met 1-0 en nu met 2-0 te winnen. En dat betekent eh, dat Manchester zich gaat melden. in de halve finale van deze wedstrijd. Tenminste, dat denkt iedereen. Want er werd gejuicht en er werd gefloten. <laughs> maar zo gaat dat wel eens. De scheidsrechter vloot voor een vrije schop voor Manchester. Die gaat Van der Sar nu nemen, die schot hij naar Park. En dan zegt de scheidsrechter klaar. En nu mogen we echt juichen. Wat is het echt voorbij? Mijn verhaal had ik al gedaan. Tweeën. En het is ook afgelopen in Donjet, Saktar Barcelona eindigt in 0-1. Lionel Messi met zijn negende doelpunt van dit Champions League seizoen beslist dit duel. Maar hier viel natuurlijk geen beslissing. Die beslissing viel vorige week in Barcelona toen er met 5-1 werd gewonnen. Je zou kunnen zeggen Barcelona kan zich gaan opmaken voor Real Madrid. Dat zich morgen uiteindelijk toch wel voor de halve finale zal plaatsen ten koste van Tottenham. Barcelona gaat zich in elk geval wel in die halve finale melden. is on your mind Cause it looks like you've been crying I can see it in your eyes Big World van Jacqueline. Het is uh, tien over half elf. Bijna. De echte sportliefhebber weet het natuurlijk wel. De Corfball League is op weg naar een ontknoping. Zaterdag is de finale, inderdaad. Opnieuw in Ahoy. Nog niet bekend is wie er dan tegenover elkaar staan. Dus uh, nog niet bekend. Uh, eigenlijk wel. Ayat Kloosterboer. Goedenavond. Ja, het is niet bekend. <laughs> ja, eigenlijk is het wel bekend. Uh, jij. we het vloppen, of niet? Ja, nou, nee, wacht nog eventjes. Laten we bij de eerste beginnen. Ja. Fortuna tegen Top. Beslissende wedstrijd in de finale van de play-offs. Ja, de derde wedstrijd van uh, Maximaal 3, best of 3. Ja. En die is gewonnen door uh, Top. En dat is een grote verrassing. Want Top was de nummer 3 van de competitie. Fortuna de nummer 2. En uh, Fortuna won de eerste wedstrijd uit in Sassenheim. En daarna uh, verloren ze de tweede wedstrijd hier thuis in Delft. En dat, daar zit een verhaal aan, want top... Ja, is eigenlijk een beetje een ploeg die last heeft van hun thuis syndroom. Daar willen ze niks van horen, maar toch uh, gebeurt het ze telkens weer. Ze hebben ook nog nooit uh, top verslagen hier in eigen huis. Het gebeurde dus ook vanavond niet. Top was gewoon beter op alle fronten. Het was uh, ja, zeker in die eerste helft een matige wedstrijd, waarin uh, top vooral heel veel vrije ballen kreeg, uh, standaard situaties. En daar zijn ze heel erg goed in. Geen ploeg die zoveel standaard situaties meekrijgt. En uh, die benutten ze dan ook allemaal. Ja, het klinkt alsof je heel dicht bij de bandenwissel zit. Ja, ja wat je hoort, dat is het opruimen van, uh, van het veld. En dat uh, maakt, maakt inderdaad nog wat herrie. Ja, goed, maar dan weten we in ieder geval wat het is. de, de top is de één. De ja, grote is vraag de... is wie is de ander? K uh, Koog Zaandijk of PKC? Zeg ja, het maar. Koog Zaandijk uh, speelde thuis de derde wedstrijd. De landskampioen en ze speelde tegen PKC. En... De finalist is PKC. Dus de nummer 4 van de competitie speelt in de finale tegen de nummer 3. En dat mag je verrassend noemen. Ja, want de nummers 1 en 2 dus niet? Nee, die spelen onder de brons. Ja. Is, ja. Het, is het dan uh, uh, uh, ook weer zo, of misschien juist niet zo... dat de nummer 3 dan de grote favoriet is? Top mm. dus? Dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik niet zeggen. Ja, dat ze van uh, KZ uitbienen. Dat is natuurlijk uh, heel sterk van PKC. Een, een blamage ook kun je zeggen voor de landskampioen. Verslagen worden in eigen huis door de nummer 4. Maar PKC uh, is de jongste ploeg van de Korfball League, Is terug van weg geweest. Jaren aan de top gestaan. En toen de ploeg opnieuw opgebouwd. Met veel eigen jeugd. En natuurlijk de dus sluwe vos, Ben Krum, de korfbalgoeroe. En ja, ze zijn daar helemaal door het dolle heen. Als nummer 4. De finale halen, dat is ongekend. Voor PKC kan het nu al niet meer stuk. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Top. En beide ploegen hebben eigenlijk niks te verliezen in de finale. Want Top speelt pas voor het derde jaar in de league. Dus ja, het is voor beide ploegen een, een hoogtepunt. Je wilt ooit in Ahoy spelen als korfballen. Dat is bij de ploegen nu gelukt. Twee verrassingen. Top uit Sassenheim en uh, PKC uit Papendrecht. Uh, mm. Ik denk dat het alle kanten op kan. Ja. Goed, tot slot, organisatoren is ook een uh, uh, goed staaltje werk. Want het is nu, uh, wat is het, dinsdag. En zondag is die finale, geloof ik al, hè? Ja, uh, toch? Uh, ja, zaterdag. Z zaterdag, wij. neem ik maar Ja, zaterdag. Ja. Ja, en die uh, korfballers die zijn ook wel aardig vermoeid nu. Want ze hebben drie zware wedstrijden achter de rug. Drie uh, play-off-wedstrijden. En ze moeten zaterdag alweer aan de bak. Maar goed, dat geldt voor beide ploegen natuurlijk. Dus... En de kaartjes raken ze wel kwijt, wordt Het wordt gewoon volle bak. Dat vaak? denk ik wel. Het wordt volle bak. 9000 man in AOE. Altijd spektakel. Goed. Dankjewel, Ayans Kloosterboer, over de uh, finale van de Korfball League. Sport kort. Sandy Cazar is winnaar geworden van Parijs Car Camembert... de Franse de versloegste landgaat Romain Ardy en Julia Audemarquis in de eindsprint. Ze maakte deel uit van een kopgroep van vijf man. De vier seconden voorsprong hadden ze op de eerste achtervolgers. En Jordi Hoogland heeft zijn contract bij Vakant Soleil DCM met twee jaar verlengd tot en met 2013. Hoogland rijdt sinds 2009 bij de Nederlandse wielerformatie. Ruiter Gekko Schreuder heeft alsnog een uitnodiging... voor de wereldbekerfinale Springen ontvangen. Hij dankt die uitverkiezing aan de afmelding van de Brit Michael Whittaker. De Nederlandse ploeg wordt in Leipzig gecompleteerd... door Harry Smolders en Jeroen Dubbeldam. Adeline Cornelissen en Edward Gal en Hans-Peter Minderhout... verschijnen op het dressuurtoernooi. Alexander Baljakin heeft in de zevende ronde van het Nederlands kampioenschap dammen weer afstand genomen van medekoploper Pim Meurs. De van oorsprong Russische grootmeester won met wit van een 18-jarig talent Roel Boomstra. Meurs deelde de punten met Kees Thijssen. Baljakin bracht door zijn overwinning zijn punten totaal op 11. En de schaatsploeg van TVM trekt voor het komende seizoen... geen nieuwe renners, uh, rijders moet ik zeggen aan. De rijders uit het huidige team hebben nog een contract voor een jaar. En het is nog onduidelijk of de overeenkomsten volgend jaar worden verlengd. Johnny Davis gaat definitief weg bij het team van schaatscoach Pieter Miller. Davis slaat zich aan bij het Amerikaanse shorttrack-team... van trainer Je Su-Chun. Davis en Chun werkten in het verleden ook al samen... En Zuid-Afrika is vanaf 2012 gastheer van het hoogst gedoteerde golftoernooi ter wereld. Het toernooi van de hoop maakt deel uit... van het World Golf Championship, het VGC... en heeft een prijzengeld van 7 miljoen euro. Het toernooi is na het HSBC, het Championship in China, in China dus... het tweede evenement van de WGC buiten de Verenigde Staten... en zal tot en met 2016 worden gehouden. ...en de tide is high. Het is bijna tien voor elf. Schalke 04 lijkt morgenavond voor een stunt te gaan zorgen in de Champions League. De Duitse club staat slechts negen in de Bundesliga... ...maar vorige week won Schalke met maar liefst 5-2 bij titelhouder Internationale. De kans is groot dat de Italianen die klap niet meer te boven komen. Hoogste tijd voor een nadere kennismaking met Schalke. PSV-coach Fred Rutte en zijn assistent René Ekelkamp stonden allebei op de loonlijst... Rutte was er uh, nog niet zo lang geleden nog weinig succesvol als hoofdtrainer. En René Eikelkamp beleefde er juist twee prachtige seizoenen aan het einde van zijn spelersloopbaan. Eikelkamp was verbaasd over de grote overwinning vorige week op Inter.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 En uh, ja, dan, dat de uitslag zo groot zou worden, dat had ik, namelijk, uh, dat had ik niet verwacht. Wel dat er een verrassing uh, zou kunnen komen. Zo even van de buitenkant bekeken. Past het? Halve finale Champions League, Schalke 04. 4 <laughs> ja. ja, maar zeggen we, het past niet. Dat moet je heel eerlijk zijn. Zeker het seizoen wat uh, Schalke doormaakt. En, uh, maar goed, het staat er. En, uh, Kijk, in Duitsland is Schalke een hele grote club, echt waar. Dat is, de, kijk, Schalke, in Duitsland wordt Schalke genoemd als uh, een, een noemer met uh, Dortmund, met Bayern. Ja, dat is, dat is Duitsland. En, ik dacht ook als, uh, commercieel gezien, is het uh, is ook de club die uh, het meeste geld haalt, haalt uit, uh, uit de tv-gelden. Als een wedstrijd van Schalke op live tv komt, ja, dan, is, dan is het uh, vaak wat kassa. Want de, kijk, de, de kijkdichtheid is zo enorm groot dat... Uh, er zijn zeer, zeer aantrekkelijke deals in het altijd. Um, de beleving van de supporters is, is ongekend. Dat zal iedereen beamen die daar gespeeld heeft. Uh, kinderen van 6 tot mensen van 80 jaar oud leven zo intens mee met de club. Ze gaan de hele zaterdag op pad. Ze gaan s ochtends vroeg vroegweg. Sommige rijden 800 kilometer elke 14 dagen om erbij te kunnen zijn. Um, we moesten handtekeningen zetten op splinternieuwe auto's. Uh,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 en we hadden nu een trainer in huis gehaald en die maakte Schalke wel even kampioen. En dan is dat natuurlijk een enorme teleurstelling geweest voor, uh, voor de fans. Maar ook, uh, ook voor de mensen die leiding aan die club gaven. Begin van het seizoen was ook moeizaam. Champions League niet gehaald. Uh, in de poolfase na Nederland tegen Twente ook Europees uitgeschakeld. Als je in Duitsland gaat, gaat het even heel erg op. Van als je, op het moment dat je bij Schalke tekent, tekent je je doodvonders. Dat, ja, maar dat is, dat is wat in Duitsland heel erg gezegd. En ik denk dat iedereen wel gelijk heeft. In Duitsland, zeker bij, uh, bij een club als Schalke uh, eigenlijk bestaat daar geen, club, geen trainer voor. Zo... So. Zo is die club altijd uh, vol van de emotie en, uh, en, en, de, en de traditie. En, en de, de club die 50 of 60 jaar lang heen meester werd. Ja, daar zit daar, zit daar heel erg zit daar, zit daar diep in. En het is heel moeilijk om daar op om daar, uh, zeg maar, uh, uh, lange termijn daar wat, wat, wat neer te zetten. Ik hoop gewoon dat die, dat die club, uh, en zeker nu zo, ook zover zijn in, uh, in de Champions League... Dat, dat, ze, dat ze een keer een stabiel beleid uh, gaan uitvoeren. En, want ik denk niet dat echt echte beleidsmakers zijn... met de enige vorm van visie. Er wordt van je verwacht dat je daar in auto aankomt... dat de mensen tegen je op kunnen kijken. Nou, dat is een heel groot verschil met hier... en in, zeker in het oosten waar wij vandaan komen. Daar is het meer zo van... Hè? Uh, vooral niet opvallen. En daar de mensen moeten echt kunnen zien. Daar komt een speler aan in een grote auto. Dus ik had geen keuze wat dat betreft. Daar begon het al mee. Dat begreep ik eerst niet. En later, ja als je dan de passie van de mensen ziet. Ze willen jou ook echt graag zo zien. En ik um, ben wel blij dat ik nu weer uh, in een oude auto rijd. In principe bevalt mij dat beste. Maar ja ik heb daar ook wel van genoten hoor. En, en de... Uh, ook het respect van de spelers naar de supporters toe. Hè, dat werd jou gelijk bijgebracht. Waag het niet om een handtekening te, over te slaan. Want dan ben je aan de beurt. Supportersverenigingen. Je moest uh, met kerstmis altijd uh, naar een supportersvereniging. En dan kom je daar. En dat is ook een beetje zinant. Dan kom je daar. Iedereen gaat staan, applaudisseren. Dan moest je 600 kilometer rijden. En uh, echt een fanclub. Ik heb in Brugge heb ik dat ook meegemaakt. Maar dit was nog veel groter. En... Uh, dan ga je daar zitten en iedereen gaat applaudisseren. Dat zal ook wel een beetje met toen, we stonden er toen redelijk voor te maken hebben. Maar ja, de, de, de, de waardering voor, voor, voor jou als persoon is ongelooflijk. En zolang als jij gewoon daar keihard blijft werken in Duitsland, dan is er niks aan de hand. En dan kun je ook, want voetbal was, niet, was vaak niet om aan te zien, maar dan kun je ook slechte wedstrijden spelen. Dat was geen probleem. Als laatste hoort nu René Eikelkamp in deze bijdrage van uh, verslaggever Ragnar Niemeyer Alles over uh, Schalke en de Champions League natuurlijk morgenavond hier op Radio 1. Net als uh, vanavond trouwens. Uh, de klapper was natuurlijk Manchester United tegen Chelsea. Uh, Manchester United won met 2-1 en dus is de carrière, de Champions League carrière van uh, Edwin van der Sar nog steeds niet voorbij. Tom Egbers sprak Edwin van der Sar zojuist. Uh, 10 minuten na afloop van de wedstrijd, Edwin van der Sar. Om te beginnen van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, ik zag je, ja, je hebt nu een glimlach op je gezicht, maar je kwam een beetje met een, met een vermoeid gezicht uh, de tunnel in lopen. Of was verbeeld ik dat? Uh, nou, niet echt eigenlijk. Het is, uh, ja, het is een wedstrijd, Neem, uh, ja, het neemt een hoop concentratie, uh, uh -huh. uh, het kost een hoop kracht natuurlijk wel, maar uh, nee, ik kan me niet herinneren, dat ik, uh, de, ik kan er zo een eigen gezicht opzetten, maar dat is uh, na vanavond eigenlijk niet, uh, niet, uh, niet de bedoeling. Ja, er was één moment dat je het even spannend uh, leek te maken in de eerste helft, je weet wat ik op doel, hè? Anelka ja, komt, was je, ja. wat, wat gebeurde precies? Nee, uh, ik denk Vides, uh, Vides waar de bal uh, naar, naar Patrice spelen. En Elka die zet zijn voeten tussen en uh, ja, die bal die ging uh, 20, 25 meter uh, aan de zijkant. En, ja, waarschijnlijk dacht ik, dat ik, no, dacht ik dat ik nog net zo snel was uh, toen ik 25 was. Maar uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik toch in de gaten. en Als ik hier vol voor ga, dan, uh, dan, uh, dan pakt Anelka, de tikt Elka net die bal weg. En dan, uh, dan, uh, ja, dan gelijk in en dan is het een rode kaart eigenlijk. Dus ik denk, uh, op een gegeven moment ik uh, stop. Ik probeer hem uh, probeer te blijven staan eigenlijk. En, uh, ik denk dat hij daar even van schrok eigenlijk. Want ik denk dat hij verwacht dat ik kwam, uh, zo in kwam, gaan uh, glijden eigenlijk. Maar ja, toen moest nog dan eventjes uh, even strekken om die bal uh, proberen van zijn voet af te halen. En dat, uh... dat lukte net. Dat lukte net inderdaad. Je kreeg er net twee nop op. Oeh. Uh, tweede helft. Uh, het werd, dacht jij toen het 1-1 werd? Overigens uh, die goal, uh, reken je zelf dat nog aan? Of, uh...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 ja, we konden gelukkig het uh, 2-1 maken. Edwin van der Sar was dat. Tegen Tom Egbus. die kan dus achterover gaan zitten... en gaan kijken tegen wie die in de volgende ronde speelt. Of dat uh, Schalke of Inter Milan is. Wedstrijd wordt morgen gespeeld. Natuurlijk te horen op één zijkant. De andere wedstrijd is Tottenham tegen Real Madrid. Goed, ter overdenking geef ik u mee dat Michel Fonk... Uh, met ingang van 1 juli de hoofdcoach van uh, Sparta Rotterdam is Hij tekent een contract voor uh, een jaar. Met een optie voor nog een jaar. De Rotterdamse club uit de Jupiler League zag eerder dit jaar trainer Jan Eversen opstappen. Assistentrainer Jos van Eck nam de taken over en maakte het seizoen af. Marcus Pedersen komt dit seizoen niet meer in actie voor Vitesse. De Noorse aanvaller heeft een operatie ondergaan aan zijn binnenmeniscus en is zo'n zes weken uitgeschakeld. Pedersen uh, raakte uh, bij de training geblesseerd aan zijn knie. Goed, dat was uh, NOS Langs de Lijn voor nu. Zoals uh, beloofd, morgen om 10 uur een NOS Langs de Lijn uitzending. Opnieuw, dan uh, veel Champions League voetbal. Maar die wedstrijden beginnen al om kwart voor negen en zijn natuurlijk te horen op Radio 1. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u nog een heel fijne avond. Goedenavond.